Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Onderzoekers hebben bloed en veren van vogels aangetroffen in motoren van het vliegtuig dat vorige maand crashte in Zuid-Korea. Daarbij kwamen 179 mensen om het leven. Het onderzoek naar de ramp is nog niet afgerond. Het is namelijk nog niet duidelijk waarom het vliegtuig landde zonder uitgeklapt landingstel. Ook blijft het een mysterie waarom de spraak- en datarecorder van het vliegtuig een paar minuten voor de ramp stopte met opnemen. De politie zoekt beelden van de gestolen vluchtauto die is gebruikt bij de inbraak in het Drents Museum. Die werd eerder in de week, in de nacht van woensdag op donderdag, gestolen in Alkmaar. En daar zijn ze in Alkmaar niet zo van onder de indruk. Je zou het eerste denken van, dat het uh, iemand uit deze regio zou kunnen zijn, maar het kan ook een, een slimme slimme inbrekers zijn die denken van nou, laat ik me sporen zo vet mogelijk uit elkaar leggen. Het zou toch eerder verwachten, ergens in Amsterdam toch? Ja, ja, waarschijnlijk wel. Ik ja, Nee, op. nee, Amsterdam is natuurlijk hartstikke druk, dus ja, ja dan val je wel waarschijnlijk veel meer in de picture als je een ruitje slaat of een deur loopt te kraken. Het gaat om een donkergrijze Volkswagen Golf. De inbrekers gingen er met die auto bij het museum in Drenthe vandoor en namen vier gouden schatten mee met een waarde van dik 6 miljoen euro. Opnieuw staakt gevangenispersoneel in België 24 uur lang. Ze eisen dat hun werk veiliger wordt. Deze oud-bewaker vertelt dat hij door een gevangene werd gestoken met een scherp stuk porselein. Bij het uittrekken van mijn kokzest boven kreeg ik mijn, arm, mijn linkerarm niet meer omhoog. Omdat uh, mijn uh, ligamenten in mijn schouder uh, waren geraakt. Mm -hmm. Ja, dat had wel een zekere impact. En, uh, ik heb er veel pijn van gehad. En nu nog heb ik er soms hoofdpijn van. Mm -hmm. Ondertussen was er gisteravond in een gevangenis in Antwerpen een opstand. Zo'n 30 gevangenen weigerden terug te gaan naar hun cel na de avondwandeling. En staken kleding in brand. Met hulp van de politie kreeg het gevangenispersoneel de boel weer onder controle daar. En het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een belangrijke archeologische ontdekking onthuld. Het gaat om een vondst van 400 gouden en zilveren munten uit het jaar 46 na Christus. Ze werden gevonden door wandelaars met een metaaldetector in Bunnik in de provincie Utrecht. Het gaat waarschijnlijk om een begraven buit van Romeinse soldaten of offers van Romeinse soldaten voor een veilige thuiskomst. Het weer dan. Het is wisselvallig. In het hele land is het voorlopig nog even droog. Soms ook een zonnetje. Later komen er wel weer buien aan. En het wordt maximaal 11 graden vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de haft van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, jammer. En uh, wat was de intro van, uh, van dit uur? De intro van dit uur was uh, Reflex met uh, The Politics of Dancing. En uh, nou, omdat het woord politiek erin zit, dacht ik... nou, die draaien we even uh, uh, aan het begin uh, van wat we zo meteen gaan doen. Ja, ja, politiek is wel eens uh, koordansen. Daar gaan we zo meteen over praten met uh, Ralf Enstra uh, van het CDA. Die gaat praten over de Zandvoortse politiek op dit moment... en de visie van het CDA. En daarna gaan we praten met Esther Groeneheide... over buurtgezinnen in Zandvoort... En zoals ik al eerder heb gezegd, Jan gaat afsluiten met een beschouwing over de politiek in Zandvoort naar aanleiding van zijn artikel in de Zandvoort Courant. Welkom, uh, Ralf. Uh, Dankjewel. Ja, leuk hier te zijn weer. Ja, nou, en we zijn natuurlijk heel benieuwd. Uh, er gebeurt van alles in de Zandvoortse politiek. Uh, er was natuurlijk ook een, uh, een uh, bijeenkomst, de laatste raadsvergadering, waar besloten werd dat uh, het college doorging. Uh, zonder wethouder Martijn Hendriks uh, en de taken wat verdeeld werden, dus dat er wat meer uh, uren uh, naar de huidige collegepartners gaan. Um, en iedereen was het eigenlijk wel mee eens, behalve uh, Jong Antwoord. Ja, dat klopt. Dat was uh, nou ja, ook fijn uh, om, om mee te maken dat het echt uh, uh, vastgesteld uh, is. Uh, nou ja, dat is natuurlijk wel van tevoren ook wat uh, met elkaar uh, gesproken. Dus we hebben uh, nou, eerst toen Antwoord zich trocht trok zijn we met VVD en OPZ. Dat zijn de twee partijen die ook een wethouder leveren. Hebben we samen gezeten en bedacht... Nou ja, hoe, uh, nou ja, hoe, hoe nu verder? Nou ja, we hebben gezamenlijk besloten... Om, uh, nou, dat Zandvoort echt bestuurbaar moet blijven. Dat ja, vonden we heel belangrijk. Er zijn nog allemaal mooie dingen op, uh, hè, op, op stapel. Uh, dus uh, nou ja, daar waren we het uh, over eens. En toen zijn we ook met de andere partijen in overleg gegaan. Bijvoorbeeld... Uh, nou ja. PvdA, GroenLinks, uh, PVV nou eigenlijk uh, nou, alle andere partijen. En uh, nou ja, dus zodoende uh, nou, uh, zijn we hierop uitgekomen. En uh, nou, erg blij hoe de raadsvergadering is gegaan. Ja, is, is er eigenlijk ook nog overwogen om uh, wel met een meerderheid uh, coalitie verder te gaan? Uh, er is wel over gesproken. Maar uh, we hebben nog een jaar tot de verkiezingen. Uh, een goed jaar tot de verkiezingen. En mm. dat zou voor zoveel vertraging zorgen. Hè, een, een nieuw coalitieakkoord, nieuwe wethouder aanstellen. Nou ja, al zou dat maar vier maanden duren. Wat bijvoorbeeld heel snel zou zijn. Dan ben je dat toch weer kwijt. En op deze manier kunnen we gewoon... Uh, nou, kunnen we, maar kan het college gewoon door uh, besturen. Ja, want, want, uh, want dinsdag gaven ook een aantal partijen aan... van. Nou, er komen straks natuurlijk allemaal wel weer belangrijke onderwerpen op de agenda. En dan weet je als coalitie niet van uh, of je daar een meerderheid voor hebt. Uh, is het CDA daar bang voor? Bijvoorbeeld, Badhuisplein, wat er aan zit te komen? Ja, we krijgen dus meer dualisme, zoals dat zo mooi mm heet. -hmm. We, we moeten dus uh, nou ja, meer, uh, meer in gesprek nemen. Nou, bijvoorbeeld, Bad, Bad Huisplein. Uh, nou ja, daar gaan we dus met, met alle partijen over in gesprek. Ja, het is dus niet van tevoren al duidelijk. Dat er een meerderheid is, wat misschien met een coalitie hè, normaal gesproken wel zo is als je iets afspreekt in een coalitieakkoord. Dus, maar het is wel een mooie en ja, pure vorm van politiek eigenlijk. Dus ja, we gaan zien wat het brengt. Maar nee, ik ben er niet, uh, niet, niet bang voor. Want uh, nou ja, uh, deze periode liggen we, uh, ja. Nou ja, <tosses> heb ik het idee, uh, best op veel onderwerpen allemaal wel op, op een lijn. Ja, ik ben het. Uh... Ik, ik uh, was eigenlijk wel heel erg verbaasd over de, de, de grote mate van uh, unanimiteit... de afgelopen raadsvergadering over besluiten. Uh, en ook gewoon, ja, blijkbaar heeft de hele raad... behalve uh, Jong Zandvoort uh, gekozen voor... nou, laten we deze oplossing maar, maar kiezen. Het is niet per definitie aan het plusje vast willen blijven plakken... maar wel gewoon van we wilde Zandvoort bestuurbaar houden En alle partijen op na die hebben zich hier hierachter opgesteld. Ja, en ik denk ook dat het komt dat alle partijen ook echt wel vertrouwen hebben... ...in onze huidige bestuurders zit. zijn allemaal ervaren bestuurders. Uh, Gertjan jan Bluis, Jan-Jaap de Kloet en Lars Carré. Uh, ja, die, die kunnen dit met z'n drieën ook uh, nou, uh, prima trekken. En nou, daar hebben we allemaal vertrouwen in inderdaad. Dus daar, uh, nee, ja, daar ben ik ook heel uh, blij mee. Ja, ja. Wordt het de komende tijd dan ook minder partijpolitiek, maar uh, uh, breder? Want dan, dan, dan verlies je natuurlijk ook wel een stukje gezicht. Uh, nou, als ik, je... ik, ik denk juist meer, toch? Want de verkiezingen komen eraan. Of niet? Uh, ja, dat, uh, nou ja dat, dat zou je denken inderdaad, uh, wat hij al maar zegt. Maar ik, ik hoop het niet. Ik hoop dat we inderdaad gewoon uh, zo, uh, nou ja, zo uh, breed mogelijk in gedachten uh, verder gaan. En uh, nou ja, wij als Dorspartij CDA willen gewoon... De verkiezingen ook ingaan om te laten zien wat er geleverd wordt voor Zandvoort. Denk aan nou, bij het Heimanshof, zeg maar bij Rukert, waar nu dus 50 mooie woningen worden gerealiseerd. Nou ja, zo, zo willen wij doorgaan, gewoon door, nou ja, door te leveren eigenlijk. Ja, maar dat leveren, dat, dat doen jullie allemaal samen, natuurlijk. Dat is ook ja, lastig in de politiek. Dat is ook zeker waar. Ja. En, en we hebben een, een meerheid nodig, ja. En nu. Ja, en nu ook niet uh, dus alleen de, de minderheidscoalitie... maar uh, nee, we hebben ook echt andere partijen nodig. Maar ja, nogmaals, ik denk dat dat echt, uh, echt goed is. En dat we, dat we sowieso ook breed gedragen steun... Uh, dat dat erg belangrijk is. Nou ja, dat hopen we nu uh, ja, te gaan bereiken. Ja, het, het CDA had ook in, uh, in jullie algemene beschouwingen van afgelopen najaar uh, ook nog wel wat vragen... of tenminste kritiek op uh, dat sommige projecten zo lang duren... Hè, met, met het afronden en... Uh, uh, bijvoorbeeld woningbouw of een badhuisplein of een entreegebied. Uh, en eigenlijk een beetje die soortgelijke kritiek is. Jong Zand wordt dan uiteindelijk uit de coalitie gestapt. Uh, snapt jullie dat dan eigenlijk, dat, dat ze om die reden ermee stopten? Uh, want jullie zeggen dat eigenlijk ook. Nou, uh, eigenlijk, eigenlijk niet. Dat, dat heb ik ook uh, uh, nou, op, op uh, Radio 105 ook gezegd. Uh, ik, ik, ik begrijp dat niet helemaal, want Um, ja, je, je, wil, uh, als, als, je trekt natuurlijk zelf ook aan de touwtjes... als je in de, in de politiek zit. dus hè, Natuurlijk is het goed om kritiek te leveren... en het college erop op aan te spreken. Uh, maar um, ja, het, en het is ook niet zo dat alles wat vertraging heeft... dat dat door de gemeentepolitiek komt. Bijvoorbeeld de Maria-school, dat is een heel gevoelig ja. onderwerp. Hoe, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Ja, dat, is dus, dat ligt bij pre-wonen. Uh, nou ja, die, die, die gaan daarover. Maar ze hebben uh, dus, dus de wethouder Jan-Jaap de Kloet is wel met ze in gesprek. Ze hebben een aannemer al aangesteld. Ze hebben een architect aangesteld. Uh, maar ja, het is niet zo dat wij als gemeente uh, nou, kunnen dwingen morgen moet de schop de grond in. Maar wij gaan er wel, ik bedoel ik, het CDA gaat er echt alles aan doen gewoon om te zorgen dat deze periode daar gebouwd uh, uh, wordt. Uh, ja, en dat geldt ook. Ja, bijvoorbeeld bij de Currydeks. Uh, nou ja, daar zou dit jaar toch echt de schop de grond in moeten. Hè? Daar, daar moet, willen we 500 woningen gaan bouwen? Uh, nou ja, dat, dat uh, Ja, dat moeten we ook uh, het is samen best, doen. Het is best stil uh, rond dat project. Of, of horen jullie als politici wel af en toe updates? Want... Ja, nou ja, misschien. Ik heb uh, eigenlijk geen idee hoe het ervoor staat. Nou, is misschien een goede, het wordt heel actueel, want in het, uh, de bedoeling is nog steeds dat in het najaar dus de schop de grond ingaat. Ja. Uh, dus ja, dan, we gaan er steeds, steeds meer van horen. Maar het, het heeft ook te maken met nou ja, nu, nu Badhuisplein, komt in februari op de agenda. Ja. Daarna krijgen we de oude passagepanden. Vergeef me even, ik weet niet precies hoe het project heet. Antroëngebied, Het maar dankjewel. Ja. Uh, daar komen 40 woningen. Uh, hopelijk vooral sociaal en uh, nou ja, daarna gaan we kijken naar de Quidex, maar, maar dat niet, is allemaal nog niet, niet hopelijk sociaal want dat is uh, nu ja, uitgeraakt met <laughs> het badhuisplein dus de, dat, dat ja. moet wel sociaal worden ja, volgens nou, meneer goede, goed, hè? ja goede aanvulling, goede aanvulling dat, dat vinden wij uh, dat, dat hebben we ook afgesproken met ja. elkaar ja. ja want de norm is losgelaten met het badhuisplein dus dan moet die gecompenseerd worden dat, zeker de afspraak uh, dat was de, is de ja. afspraak ja. ja dus dat is wel fijn dat we daar, uh, dat we daarmee doorgaan en uh, <coughs> of we nu toch richting een beetje de politiek en, uh, en, en alle dingen gaan. Gaat uh, het CDA het land ook ontzettend in de lift? Uh, uh, gaat dat ja, hier. Uh, met Henry Bontenbal. Uh, ja. Ja, ja. ja, constructieve oppositie blijkt toch in Nederland te kunnen werken. In plaats van alleen maar roep toe te gaan schreeuwen. Uh, gaat het CDA hier uh, ook uh, uh, daarvan mee profiteren, verwacht je? Nou ja, wij blijven gewoon de dorpspartij. Ja. Den Haag staat natuurlijk ver van ons af. Maar. Uh... Uh, ik, ja, ik hoop, het. ik hoop het natuurlijk wel. En ook wij, ja, wij staan daar volledig achter, hè, het, het geluid van, van uh, Henry. Uh, ja, we zijn ook voor het eerst, misschien hebben jullie de foto gezien... in, in erg lange tijd naar een partijcongres geweest. Daar hebben we om, om, even hè, Henry Bontebal uh, handje geschud. Uh, en nou, we vinden het erg mooi, de boodschap die hij geeft Het is eigenlijk de oude boodschap hè, van uh, nou ja, normen en waarden... en normaal, normale omgangsvormen met elkaar in de politiek... Uh, nou, die, die spreekt ons zeker wel uh, uh, aan. Weer een beetje het oude CDA, zeg maar. Of ja, wat was ja, dat? Ja. ja, dat klinkt dan zo uh, <laughs> conservatief. Zo bedoel ik dan ook weer niet. Maar het is eigenlijk wel gewoon het ja. oude, ja, een beetje ja. zoals het uh, nee, balkenende. Want, want jullie uh, hebben natuurlijk vorige, vorige verkiezingen de, inderdaad expliciet gekozen voor dorfpartijen CDA. Was daar eigenlijk een reden voor om niet alleen als CDA op het... Uh, ja, nou, nou ja, we, we wilden maar nou echt gewoon, dat willen we dus nog steeds onze lokale verbondenheid benadrukken. We, we hebben, ja, dat klinkt ook misschien onaardig, maar we hebben eigenlijk helemaal niets met uh, het landelijke CDA, hè, om het zo maar te noemen, uh, of de landelijke politiek. Dat, dat is erg ver van, van ons uh, bed. En wij, uh, wij zijn natuurlijk gewoon bezig voor, voor Zandvoort. Nou, en dat, ja, dat zal zo blijven. En uh, nou, ja, ik heb wel gemerkt dat het wel goed is als je. Uh, als landelijk politieke partij heb je natuurlijk wel een wat groter netwerk, zou je denken. Je, je, uh, bijvoorbeeld, ja. nou, we hebben nu een heel, hele stikstof landelijke uh, discussie... wat natuurlijk nou ja, alle, uh, voor, voor de bouwprojecten erg ingewikkeld is. Ja. Ja, dat is wel interessant als je daar dan over kan praten met iemand in Den Haag. Als je een e-mail kan sturen. Uh, ja, dus dat, dat wel, maar het, ja, puur... Uh, we willen echt benadrukken dat wij zijn er gewoon uh, nou, voor zandvoort. En wat is uh, uh, de belangrijkste punten die u zeggen van nou die willen we graag nog realiseren de komende periode? Als, uh, met name vanuit het CDA-perspectief. Uh, goede vraag. Uh, dat zijn er namelijk uh, erg veel. Ik denk, nou ja, het zit echt, echt in de. Uh, bijvoorbeeld de, de Noordpost, de Rijnsbrigadepost, die komt er nog aan, uh, Jeugdhonk. Uh, hè, wat, uh, wat wat we ook erg belangrijk vinden maar ook echt de projecten nou, ik denk aan Badhuisplein wat nu komt, er komen ook 70 uh, woningen, hè, want uh, nou, dat is erg belangrijk voor ons de Curidex, ja wij willen gewoon echt uh, dat alle projecten ook blijven lopen zoals, zoals ze nu lopen ik ben ook echt blij met de uh, Vavage, boulevard, de midden boulevard dat dat nu uh, hè, dat hebben we vorige Een volgende stap ingezet. Nou ja, op die manier uh, nou ja, hopen we veel, uh, veel vlot uh, te trekken. Maar als ik het uh, zo beluister, dan is het bijna de vastgoedpartij CDA. Dus dat gaat nee. al, het allemaal stenen. Dus uh, nee, is... even iets breder dan... Uh, uh, uh, de Jeugdhonk uh, ja. en de Noordpost. Ja, het, het zijn inderdaad ingebouwen, uh, maar het, dat, dat is ja. dus geen, uh, geen, geen, geen, geen, geen woningbouw. En uh, nou, we zijn ook bijvoorbeeld echt enorm blij dat de 130% uh, vorige periode uh, door de meerderheid van de raad is ja. goedgekeurd ja, hebben wij. Dat wilde ik eigenlijk net vragen. Ah. Want, uh, dat, dat heeft zeg maar best wel lang geduurd. Hè? Zeg maar 2,5 jaar in de huidige periode. En eigenlijk ook al daarvoor partijen die dat uh, zeiden dat ze dat wilden. Ja. Uh, en dan, dan breekt de coalitie en dan in januari is er ineens een duidelijke meerderheid. Hoe werkt dat? Dat, dat snap ik niet. Nou, want, want het CDA was dus altijd al voor, maar het gebeurde niet. Nee, nou, waren, dat, dat heeft uh, de OPZ ook toegelicht uh, bij de commissie, er waren afspraken over gemaakt uh, bij uh, de coalitieonderhandelingen. En daar is gewoon, hè, zo gaat dat ook in, in coalities: ja. dat je maakt je met, afspraken ja. met elkaar. Uh, nou, en het was dus uh, 120 procent uh, van en plus uh, en, en wel ook uh, uh, maatwerk. Uh, maar nu is er dus gekozen voor de 130 waardoor uit onderzoek inderdaad al jaren blijkt... dat je veel meer gezinnen met kinderen helpt. Ja. Uh, nou, en dat was voor ons heel belangrijk. En ook, ook voor andere partijen uh, inderdaad. Uh, nou ja, nu... Uh, ja, maar dat, dat coalitieakkoord is er nog steeds, toch? Ja, dus zeker. Dat, dat, ja, dus, maar daar is dan nu van afgeweken eigenlijk? Wat dat betreft, is dus van afgeweken ja. door, de actuali door de actualiteit. En uh, nou ja, dat, ik vond dat... Uh, uh, uh, mevrouw Nederlof uh, Siska, die, die, van de VVD, uh, van de VVD ja. he, die, wat dat betreft, uh, hebben die ook een, een ander standpunt gekregen. Ik vond dat ze het erg mooi verwoord in de commissie. Uh, nou, hoe, hoe dat is gegaan, he, dat ze nou, gewoon puur op basis van. Uh, onderzoek en haar eigen onderzoek en, nou, en het algemene onderzoek, uh, dat standpunt ja. is veranderd dus dat... Uh... Ja, zij vertelde dat ze er eigenlijk achter kwam dat er al best veel gebeurt om mensen zelfredzaam uh, te maken of weer te herstellen of uh, ja. uh, dat mensen altijd wel bezig blijven om een bijdrage te leveren en ja dat, want... dat verhaal was het een beetje ja, ja. ja, want dat was de zorg dat dat je dan zeg maar nog meer mensen helpt, uh, nou ja in, in, in, in een uitkeringspositie om het zo maar te noemen uh, maar ja, er blijkt gewoon dat, uh, nou ja, he, de meeste mensen, of he, niemand zit daar eigenlijk voor zijn uh, plezier ja. in. En op deze manier help je meer kinderen, maar ook ouderen. En, nou ja, dus uh, ja, is ja. Geweldig, geweldig nieuws. Nou ja, Roy, toch nog een beetje het sociale gedeelte van het CDA nog belicht. Uh, ja, los zeker. Van, het, uh, van de stenen. En, ja. en blijkbaar <laughs> het sociale gedeelte van het VVD ook meteen weer uh, belicht. Door, uh, ja, ja, dat Want het is. Ik vind het ook wel ja. heel erg fijn dat die, uh, die, die eeuwige ballon van uh, mensen in een uitkering... die zitten maar hun hand op te houden en doen niks en willen niks... Ja. Uh, dat hij uh, uh, deskundig is doorgeprikt uh, met dit verhaal. Ja, ja, dat verhaal riep trouwens de landelijke VVD afgelopen tijd wel weer. Dus ja, dat is natuurlijk weer een andere ontwikkeling. Kunnen ze nog een hoop leren ja. van uh, de plaatselijke politiek? Ja. ja. En uh, uh, Ralf, uh, wat natuurlijk ook nog uh, afgelopen jaar uh, heel erg speelde... was het uh, asieldossier, de opvang van asielzoekers... waar uh, Zandvoort voor heeft gekozen om... Uh, nou eigenlijk keer op keer te kiezen van nou we wachten af, we kijken wat de landelijke politiek uh, doet. En nu is er een minister die de wet wel in stand houdt, maar niet handhaaft op dwang. Ja. Uh, en het CDA, nou ja, ook landelijk, uh, is toch wel een partij die zegt nou we moeten gewoon opvangen. Ja. Uh, zien jullie nu ook ruimte na die coalitiebreuk om toch nog iets te doen in Zandvoort met asielzoekers? Of is het echt nou, een verhaal? Dat, dat heeft niets met de coalitie... Uh, breuk te maken, denk ik. Maar uh, ja, vermoedelijk... zullen wij toch vanuit het Rijk... en de provincie... Uh, ja, asielzoekers moeten gaan opvangen. Dat is natuurlijk een... Uh, nou ja, een uh, uh, nou, gevoelig onderwerp. Uh, maar... Uh, dat, dat, zit waarschijnlijk wel, uh, ja, dat, dat zit er waarschijnlijk wel... aan te komen. Waar, ja. hoe, in welke vorm... Uh, dat, weet, uh, dat, dat weet ik nog niet in ieder geval. Maar uh, nou ja, kom er, dat viel onder het portefeuille van uh, wethouder Hendricks. Ja. Nu gaat de burgemeester David samen met Gert-Jan uh, dat oppakken. Uh, ja, en, ja, wij, als het Rijk ons dat verplicht... kunnen wij daar Zandvoort uh, uh, niet als een Gallisch dorp uh, omheen, zal ik maar zeggen. Dat... Maar dat was tot nu toe wel zo natuurlijk. Ja, ik moet zeggen, er was ook heel veel onduidelijk. Hè. Er werd, uh, het was een, niet een hele duidelijke uh, lijn, uh, vonden wij. Mm -hmm. uh, de meerderheid van de Raad in ieder geval. En uh, vandaar dat o, we hebben gezegd, nou, was je het dan we wachten even af. precies met die lijn? Wat, nou, wat was er niet duidelijk. Er was een, een verdeling uh, gemaakt, maar ja. Nou, ja, er was nog, de, de ruimte was er nog. Maar uh, omdat, uh, nou, je, je, je noemde net de minister Faber, die, die uh, was aangesteld. Die die, die gaf wel enige uh, ruimte van... Goh, gaan we gemeenten verplichten? Uh, moeten we toch misschien niet gaan kijken... naar uh, wat grotere opvang, regionale opvangcentra? Ja, en, en daar wilden wij dus even op wachten. Uh, maar ja. ja, precies. En, en eigenlijk alle andere gemeenten in de regio... die vonden alles wel duidelijk... want die hebben wel nu een plan en opvang. Dat klopt inderdaad, ja. ja, dat, ja. Maar, maar, dan ja. Vragen, gewoon even naar het sociale gezicht van het CDA. Is het niet gewoon zo dat je moet zeggen... Wij als Nederland hebben nu eenmaal uh, uh, zoveel asielzoekers. Ja. Uh, en ervan uitgaande dat de meeste asielzoekers... we kijken, kijken niet even naar de overlastgevers... maar de gemiddelde asielzoekers die ook allemaal in de procedure... uiteindelijk status houden worden. Uh, ja. Is het niet gewoon een soort morele verplichting... als redelijk welvarend dorp? Uh, we kunnen de bijstandsnormen optrekken naar 130 procent. Dus ja, we dragen ook hier ons steentje in bij... Uh, ja, nee, uh, dat ben ik helemaal met je eens, uh, Roy. Of, uh, uh, zo stij ik er ook wel in. We, er moet natuurlijk ook wel een, een meerderheid van de, van de raad zijn voor dat soort uh, uh, ideeën. Maar uh, ja, ik denk ook, um, het, het, het, er, wa, er waren echt wat onduidelijkheden. Dat wil ik wel echt benadrukken. Dat uh, werd vooral ook vanuit uh, Den Haag zelf veroorzaakt. Uh, inderdaad, ik hoor, Jelmer zegt het net ook... het wordt niet gehandhaafd. En op zich gaat het ook niet om het handhaven. Maar wat, wat wordt er nou allemaal bedoeld? Uh, maar nu, nu lijkt het ons wel duidelijk dat dat zeker nodig is. Dat, hè, we, nou ja, dat we gewoon uh, moeten gaan, uh, ja, gaan opvangen in Zandvoort. En, en daar staan we dan ook wel, wel achter. De, uh, ja, het is een tijdelijke opvang van asielzoekers. Uh, maar waar en hoe... Dat, uh, ja, dat weet ik niet. Maar waar en hoe, dat is inderdaad ja. een uitdaging. Dat is begrijpelijk. Ja. Uh, ja, we moeten helaas gaan afronden. We zouden natuurlijk nog heel lang door kunnen praten over de politiek. Uh, maar er komt ongetwijfeld de, de komende maanden na de verkiezingen weer heel veel gelegenheid om dat te doen. Uh, ik zou zeggen, dankjewel voor jouw uh, aanwezigheid en je toelichting. Uh, en Jan heeft een uh, ongetwijfeld leuk stuk bezig. Ja, we gaan, uh, de... we gaan luisteren naar de nieuwe single van Ruud Houweling. Dat is natuurlijk een Zandvoort uh, uh, uh, muziekmaker. Uh, en dat is een, een bijzonder verhaal geweest. Want die, dat avontuur heeft hij opgedaan in New York. En het heet Below Freezing at the 14th Street Union Square Station. Dus het is een hele lange titel. <laughs> maar het uh, gaat eigenlijk over uh, nou, zwervers die, dan, die hij dan tegenkwam in, in de metro... En, uh, dat hij gewoon als, uh, als man die gewoon alles kan doen en zomaar kan vliegen naar Amerika. Toch die duidelijke verschillen in de maatschappij die er nog altijd zijn. En zeker in Amerika uh, wilde hij belichten met dit uh, ja, lekker winterse nummer. Je, ja, je moet wel binnen zitten lekker warm, want het is een, ja, je krijgt het wel koud van de stoel. Het is een in de studio. Uh, heel mooi nummer is dit. Uh, dus van Ruud Houweling uh, en zometeen hebben we een buurt gezingen denk ik. Jazeker, met Esther Groenheid. Die hebben ik al nodig. open. Oh, leuk. Nou, ook uh, bedankt dat ik hier mocht zijn. en we hebben weer geluisterd naar een prachtig nummer met een hele lange titel en heel veel inspiratie. Uh, die ja, ja, dit was uh, Ruud Houweling samen met Shazad Ismaeli trouwens. Dat is dan een New Yorkse uh, muzikant uh, waarmee hij dit nummer samen heeft gemaakt. En de titel is Below Freezing at 14th Street Union Square Station. Dus ja, je kan het wel zo snel mogelijk uitspreken dat het heel kort lijkt. Okay. Onthouden ga ik het in ieder geval niet. Maar ja. uh, <laughs> we hebben inmiddels onze volgende gast, uh, Esther Groeneheide van uh, Buurtgezinnen. En die komt van alles vertellen over wat buurtgezinnen nou precies zijn. Want ja, uh, dat weten vast heel veel luisteraars niet... Uh, die hebben, zijn daar niet mee bekend. Dus echt welkom uh, in onze uitzending. Goedemorgen. Uh, de microfoon iets dichterbij, want anders dan kunnen de luisteraars je niet goed verstaan. Ja. Uh, dan is de, de vraag, wat zijn buurtgezinnen? Ja, uh, nou buurtgezinnen is een uh, stichting die tien jaar geleden is, uh, is opgezet... En wat we doen, wij kijken mee voor kinderen um, of er mogelijk een steungezin in de buurt is... waar kinderen af en toe naartoe kunnen. En het liefst een beetje in de buurt. En daarbij kijken we ook, nou ja, wat, uh, wat zijn de hobby's? Wat vinden kinderen leuk om te doen? Wat sluit daarbij groepen aan? Uh, het zou kunnen zijn een kindje die bijvoorbeeld opgroeit uh, zonder vader. Hè, zou het leuk zijn als er een steungezin is waar wel een vaderfiguur is... Uh, om uh, nou, leuk mee op pad te gaan en dergelijke... Um, het kan ook zijn over een gezin die uh, nou, mogelijk nog niet zo goed de Nederlandse taal spreekt. Dus ook daarbij kijken we dan mee. Uh, nou ja, is er een gezin in de buurt? Een gezin in de breedste zin van het woord. Hè? Dat kan ook een echtpaar zijn waarvan de kinderen al de deur uit zijn. Um, om daarbij uh, nou ja, met regelmaat uh, te spelen of mee op pad te gaan. Ja, dat klinkt heel erg interessant. Maar dan denk ik nog steeds. Uh, een gezin in de buurt, dat wordt dan gekoppeld door... Jullie, en dan uh, uh, gaan kinderen daar bijvoorbeeld spelen. Of uh, hoe, hoe zie ik dat praktisch voor me? Ja, ja. Nou ja dat, dat, kan, dat kan het zijn. Hè? Dus dat er, uh, dat er afgesproken wordt een vaste dag in de week. Of um, twee keer per maand uh, een flexibele dag. Dat er wordt afgesproken om te gaan spelen. Eigenlijk gewoon meebeleven hoe het bij een ander gezin ook thuis gaat. Ja, ja. Hè? Dus dat kan zijn dat je... Ik noem maar wat, op de woensdag ben je zelf altijd... even een rondje over de markt en de bieb uh, uh, bezoek je eventjes. Of je doet een, uh, een kop thee bij een vriendin. Nou, daar mag een kind dan uh, uh, nou ja, in mee en, en mee ja, ja. beleven en... Uh, uh, nou misschien wel op hele andere plekken komen... dan dat hij uh, uh, met zijn eigen gezin doet. En, en, en zijn de kinderen die meedoen in dit soort gezinnen... want ik het natuurlijk hier over hele jonge uh, kinderen. Zijn het al, altijd hele jonge kinderen die uh, gezinnen met hele jonge kinderen? Of zijn het ook pubers? Of, uh... Ja, nee. De, de, eigenlijk voor alle, leeftijden. alle he, leeftijden. Dus we zeggen eigenlijk van min negen maanden. He, dus <laughs> eigenlijk uh, uh, een moeder die zwanger is... He, die zou eigenlijk al een steungezin kunnen gebruiken uh, en dan echt ja, voor, voor jongvolwassenen tot en met 23. Hè? Want ook daar uh, nou ja, kan zomaar zijn dat behoefte is aan een tweede thuis om af en toe eens te mogen aanhaken, een ja. hapje mee te eten, wat ouderlijk advies te krijgen. Dus uh, ja, dus het is heel breed. Ja, en, en, en dat is wel heel erg mooi. Hè? Want het, het is, vaak vallen kinderen natuurlijk, zodra ze 18 worden... vanwege het feit dat we aangenomen hebben... dat iedereen dan eigenlijk volwassen is en meerjarig... Ja. Ja. Uh, heel erg snel buiten de boot. Ja. Klap stopt alles in één keer. Ja, uh, zeker. Uh, ja, ja. ja nou, ik heb een mooi voorbeeld van een, uh, een match die ik heb gemaakt... ook in Haarlem. Dat was een jonge dame van 21 destijds. En uh, nou, zij stond er echt helemaal alleen voor... En uh, via een mentor is het bij mij terechtgekomen met ook de vraag, is er misschien wel een gezin of een echtpaar waar ik gewoon na school eens mag aanhaken, hapje mee eten. Maar ook, ja, hoe regel ik nou bepaalde dingen? Of mijn studiekeus? Of een verzekering? Hè? Dus ja. eigenlijk ook hele praktische vragen. Um, maar bijvoorbeeld ook in, in die koppeling werd ze eigenlijk direct ook uitgenodigd om tweede kerstdag bij hun... Mee, mee te doen. Dus het ja. dus is uh, hele praktische hulp... Um, maar zeker ook je ergens welkom voelen... en een soort tweede thuis mogen beleven. Ja, ja en als mensen daar aan mee willen doen... Uh, dat zijn dan ook, moeten dat ook andere gezinnen zijn? Of kan ook bijvoorbeeld een alleenstaande opa of oma zeggen... nou, ik wil wel een buurtopa zijn. Kan dat ook? Ja, of, uh, ja. ja <coughs> wij zeggen... Um, in principe kan iedereen steungezin worden... Um, en we stellen daar wel wat voorwaarden aan. Is... Hè? Dus ja. wij zeggen... Uh, nou, ervaring met opvoeden van kinderen. Uh, maar dat kan net zo goed zijn... een, een juf die uh, heel veel ervaring heeft met het werken met kinderen... maar zelf geen kinderen heeft, hè? om maar wat te noemen. Maar het kan ook zijn... Um, nou, mensen die zelf geen kinderen hebben... of waarvan de kinderen al de deur uit zijn. Dat kan net zo goed. Hè? Dus... Ja. Um, om steungezin te kunnen worden, uh, nou, meld je je aan. Ik kom op huisbezoek hè, om ook even te zien waar gaat een kind dan straks terechtkomen. Uh, ik kom een beetje de sfeer proeven, uh, helder krijgen. Nou, hoe, ziet, hoe ziet jullie leven eruit? Ja. Uh, welke, nou, welke normen en waarden hebben jullie? Wat past nou ook eens goed in jullie leven? Hè? Want we gaan altijd ook wel uit van langdurige contacten. Uh, dus is dat ook iets wat nou ja, toekomstbestendig is, zeg maar. Hè? Dus ook op de lange termijn uh, kan houden En vervolgens vragen we ook een, een verklaring om trendgedrag aan. We nemen een vragenlijst door met potentiële steungezinnen... om zo goed mogelijk te kunnen inschatten nou ja, wat de intenties zijn van mensen wat ze kunnen betekenen voor een kind... maar ook om zo'n goed mogelijke match te krijgen... wat, ja, wat, wat ook passend is. Hè? Dus welke sfeer is er voor een kind ook nodig? Welke ondersteuning ja. vinden ouders fijn? En kan een steungezin dat bieden? En, en kunnen de uh, potentiële steungezinnen ook... Uh... Enigszins aangegeven, uh, stel je voor, ik, ik, ik zou zelf uh, dat willen doen. Ik ben een uh, docent op het mbo, dus ik ben gewend met pubers om te gaan. Ik heb ah, zelf ja. geen kinderen. Uh, ik zou het niet aan moeten denken dat ik een, een de lauwe is moet gaan verschonen van dan twee of drie jaren. Dat ja. doe ik wel eens bij mijn neefjes en nichtjes. Ja. Maar dan ben ik er ook wel klaar ja, mee. Uh, snap ik ja, helemaal. Ja. ja, nee, uiteraard. Hè. Dus uh, um, kijk, uh, je wordt steun op vrijwillige basis. Ja. En ik ben er ook echt van overtuigd dat dat wat je op vrijwillige basis doet... dat is alleen zeg maar levensbestendig op het moment dat je iets doet... waar je zelf ook iets uithaalt. Ja. He, dus daarom is het des te belangrijker om ook goed in kaart te brengen... waar heeft een potentieel steungezin? Nou ja, wat spreekt hun aan? En voor de een is dat juist wel leuk, die luiers verschonen. Ja. En weer een ander zegt, doe mij maar een goed gesprek met een puber. Ja. He, dus, dus zeker daar kijken we ook naar. En ook... Um, nou ja, dat gaat over allerlei factoren. Hè? Dus ook hoe je in het leven staat. En dat dat ook niet te ver afstaat van, uh, nou ja, van, van wat er in het gezin van herkomst, zeg maar, uh, gebeurt of nodig ja. is. Ja, dus daar kijken we, dat, dat nemen we allemaal mee in de afweging. Ja. En ik kan me zo eens voorstellen, zeker als je het over bijvoorbeeld puurs heb, dat, dat die dan ergens komen... bij zo'n ander gezin of bij een andere persoon... Hmm. en dat die dan uh, misschien met problemen dingen komen... die ze thuis niet durven te vertellen of kunnen vertellen. Dat is toch vaak iets te dichtbij. Um, en is dat ook begeleiding voor dat buurtgezin... van oké, okay, hoe ga ik daarmee om? Of dat, dat kind heeft mij dit verteld... Uh, ik weet niet precies hoe ik daarmee het beste kan helpen. Dat je zelf een soort coach kan bellen van hoe handel ik dat af? Ja, nou daar ben ik dan weer voor. Dus ik maak en de match en ik zorg ervoor dat op het moment dat je ergens tegenaan loopt... dat ik ook klankbord kan zijn voor, nou ja, ook samen even bedenken... van wat is nou goed in deze. En wat misschien ook wel goed is om te noemen... dat alvorens we echt tot een match overgaan... Dan, dan nou ja, hebben beide partijen elkaar natuurlijk ontmoet. Uh, dan is daar al een gevoel bij hè, dat er een klik is. Um, maar de volgende stap is dan ook om met elkaar afspraken op papier te zetten. En um, bij buurtgezinnen hebben we zogenaamde huisregels... waarin we ook nou ja, met elkaar de verwachtingen en de afspraken helder hebben. Hè, dus dat gaat bijvoorbeeld ook over veiligheid, dingen bespreekbaar maken privacy en, en dergelijke. He, dus ja. dat vinden we ook echt wel heel belangrijk. Dat in alle openheid dingen besproken moeten kunnen worden. Um, en nou ja, wat, wat de andere kant daar wel nog van is. van Op het moment dat bijvoorbeeld zo'n puber met echt wel heftige verhalen komt. Ja, dan moeten we met elkaar ook wel bekijken. Is het passend voor een steungezin uh, om daarmee om te gaan? He, dus het kunnen ook geen zware ja, zware hulpvragen, zeg maar, zijn. Uh, want steungezinnen, ja, dat zijn de mensen zoals jij en ik... die zeggen, hè, we doen dat vanuit een, een, een warm hart. Mm -hmm. um, maar daar hoeft niet per se iemand pedagogisch geschoold in te zijn. Nee. Of, uh... Maar dat zijn ouders ook vaak niet. Nee, nee. Ja. precies, precies. Dus, um, dus daar, maken wij wel, um, daar houden wij wel rekening mee, zeg ja. maar. Met kennismaking, ook met kinderen en gezinnen... Van is het een vraag die passend is voor buurtgezinnen? En is het niet een, een te zware vraag waar eigenlijk hulpverlening op moet? Ja. Ja, en dat bieden we echt niet. En maar, maar dan kan je ook doorverwijzen. Zeker. Je hoeft de relatie dan niet te verbreken als nee, uh, buurtgezin. Zeker. Nee, ja. nee, en dat kan ook, ook zomaar zijn hè, dat ik wel kan zeggen van... Goh, ja, misschien zou je daar en daar eh, om hulp kunnen vragen. Hè? Dus dan ja. kan ik wel ja, een, een tip daarin geven, zeg maar. En daarnaast kan buurtgezinnen dan prima zeggen van... en ondertussen kan een kind wel fijn naar een steungezin. Ja. Hè? Dus als ouders aanvullend hulp nodig hebben... dat ze dat bij de hulpverlening kunnen vinden maar ter ontlasting um, eh, voor een kind... ook om een fijne plek om ergens te zijn... dat die dan bij een steungezin wel ook is. En hebben jullie nog meer buurtgezinnen nodig? Zeg van nou, het zou fijn zijn als mensen erover nadenken... om uh, met jou in contact te komen om zich op te geven... om misschien een echt gesprek te hebben van... wat houdt het precies in... Uh ja zeker ja? ja ja altijd heel welkom ja gelukkig dus um, kijk op onze website daar staan ook verschillende uh, vragen uh, ja. open dus dan kunnen mensen ook een kijkje nemen van uh, nou wat spreekt me daar dan ook in aan uh, zie ik mezelf dat doen uh, maar vaak genoeg kom ik ook met gezinnen in contact waarvan ik dan al weet dat er een steungezin beschikbaar is... en dan hoeft zo'n vraag ook niet eens omschreven te worden... en op de website geplaatst te worden... dan kan ik ze eigenlijk direct al aan elkaar voorstellen. En dat is natuurlijk het allerfijnst. Hè? Ja. Want op het moment dat mensen aankloppen voor hulp... Nou, dan hebben ze daar vaak wel al, al even tegenaan zitten hikken. Uh, Hulpvragen is ook al, echt niet, niet makkelijk. Hè? Nee, dus dus voordat niet. mensen ja. die stap zetten... Uh, is er vaak wel al, al echt wel wat, wat tijd overheen gegaan. Dus het is super fijn als we dan ook ja, snel kunnen instappen... Uh, en met een oplossing kunnen komen. Of in ieder geval wat, wat, hè, een, een voorstel tot hulp kunnen komen. Ja, dus ik zou zeggen, mensen die daarover na willen denken... Uh, kijk eens op de website en uh, denk erover een, vraag gewoon om een gesprek aan... want dat is vaak toch wel het beste in dit soort dingen. Uh, waar kunnen ze zich melden? Nou, dat kan direct bij mij. Ja? Uh, dus uh, bellen of whatsappen uh, op 06 406 555 76. En alle uh, informatie is natuurlijk ook te vinden op de pagina van buurtgezinnen.nl. Um, en daarnaast uh, beheer ik de socials op uh, Facebook en Instagram Buurtgezinnen in Zandvoort. Waar ook mijn contactgegevens weer staan. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat er uh, luisteraars zijn die zeggen, dat is iets voor mij, of iets voor een van mijn familieleden. En uh, dat er wat meer uh, beurtgezinnen bij komen. Dankjewel, Roy. Dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. Two, three,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 I can't forget that 'cause my heart forsaken me. cherry tree. I can't forget that 'cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah. Ja, en we hebben een uh, mooi interview gehad. En we hebben ook naar een uh, heel interessant stukje muziek weer geluisterd. Wat was dit, Jelmer? Ja, dit was uh, Katie Tunstall met Black Horse and the Cherry Tree. En uh, ja, dat is gewoon een leuk nummer. Ja, het was Van lekker up-tempo. Dus, Uit uh, de zeros, dus dan is het altijd goed. En uh, we gaan het nu hebben over uh, de Zandvoortse politiek. En eigenlijk uh, een verhaal uh, door jou uh, vanwege jouw column of uh, artikel in de Zandvoortse krant. Ja, ik, ik denk dat daar dan op het programma naar verwezen wordt. Gewoon uh, verslag van uh, afgelopen dinsdag. Want uh, ja? uh, dat doe ik nogal regelmatig. Uh, nog voor de Zandvoortse Courant van de raadsvergadering. En dat was natuurlijk weer de eerste van 2025. Uh, ze gingen 2024 een beetje uit met een. Uh, nou, dat kon je ook wel in het verslag van toen lezen met niet zo'n hele mooie vergadering. Want uh, dat was nogal uh, luidruchtig en, uh, en veel geschorsingen, veel uh, ruzie ook achter de schermen. En uh, dus bijna een coalitieval op, uh, op de avond zelf. Uh, maar eigenlijk 2025 uh, begon uh, ja, alsof uh, toch uh, ineens de goede voornemens en het nieuwe jaar toch zijn effect heeft. Uh, uh, best wel heel eensgezind. Er waren natuurlijk nog wel uh, de nodige discussies. Uh, zo begon bijvoorbeeld uh, de vergadering... Uh, toch nog even op verzoek van uh, Maaike Koper en ook andere partijen van, hé, uh, hey, we willen het nog even hebben over de coalitiebreuk, want daar is nog helemaal niet over gedebatteerd. Nou, ook de, de, de overgebleven coalitie, maar vooral Jong Zandvoort had daar toch wel vragen bij, van ja, daar ben ik niet op voorbereid en we zouden het eigenlijk alleen hebben over de, de urennorm van de, van de wethouders. Dus, dus dat zorgde in het begin nog even voor discussie. Uh, en toen deed iedereen toch nog even een zegje over van, nou, wat hij er dan van vond. Dat Jongs Antwoord is opgestapt vanwege uh, bezwaren met uh, de woningbouw en de projecten. Um, maar daarna ging de vergadering eigenlijk... Want toen dacht ik, als ik daar dan zit als verslaggever... Van, oh, ze gaan weer schorsen. Ja. Toen dacht ik echt, nee, daar gaan we ja. weer. En dat klinkt misschien heel negatief, maar ik heb echt het afgelopen jaar... En dat is meer dan daarvoor, want ik volg deze periode volledig... en die vorige een klein stukje. Ze schorsen echt steeds meer op, om elk dingetje. En kijk, het is natuurlijk misschien gebruikelijk of uh, in de politiek handig... als je bijvoorbeeld een amendement hebt of ineens tot een discussie komt in de raad... en zegt van nou, we moeten dit even bespreken... want we willen bijvoorbeeld een motie indienen... of gezamenlijk even afstemmen met de, met de griffie van hoe dat, uh, hoe dat bijvoorbeeld juridisch kan... Kijk, dat zijn allemaal logische momenten. Maar de afgelopen tijd gebeurt het echt om het kleinste en het, uh, elk dingetje. En ook heel lang wordt er dan geschorst. Uh, vaak is het ook als, uh, als iemand even zijn uh, emoties niet kan, be kan bedwingen. Of als een discussie zo hoog oploopt dat we zeggen... Nou, we moeten het maar even in een schorsing bespreken. <kijkt> en dan denk ik meteen... Oké, okay, ja, het kan natuurlijk af en toe hoog oplopen. Kijk, bijvoorbeeld afgelopen dinsdag ook weer. En zeker voor de kerstvakantie uh, zijn er wel echt momenten... dat ik me ook kan voorstellen van nou, je zit nu echt in de heat of the moment van het debat. Het is misschien beter als dit niet uh, voor de camera en in de microfoon wordt besproken. Oké, okay. maar dan komen ze vervolgens uit de schorsing, uh, de, de politici. En dan wordt er ook steeds vaker gewoon niet toegelicht wat er dan is besproken... of wat er dan is overeengekomen. Of, uh, zo was dat ook afgelopen dinsdag dus met uh, die enige schorsing die uh, die, die avond was... Um, uh, ...dat er dus werd geschorst op verzoek van Jong Zandvoort... ...van nou, ik vind dit niet kunnen dat... Uh, uh, ...dat ging dan over uh, Mike Kopen van de PvdA... ...dat ze dan begonnen over de coalitiebreuk... ...van dit had van tevoren moeten worden aangekondigd... ...nou, er werd er geschorst. Uiteindelijk ook alle fractievoorzitters naar achteren... ...om het even met elkaar te bespreken. En toen werd de vergadering geopend door de voorzitter... ...dit is dan een voorbeeld hoe dat vaker gaat... ...met gewoon een mededeling... Uh, ...de schorsing is voorbij... En Mike Koper vervolgt haar betoog. En er werd er gewoon helemaal niks. Niet door de aanvragen van de schorsing zoals dat gebruikelijk is. Uh, en dat gebeurt ook heel vaak bij andere mensen. Dus het is niet echt uh, persoonspecifiek of zo. Wordt er gewoon geen toelichting gegeven. En dan denk je misschien, ja, wat maakt het uit? En het is ook nodig dat ze af en toe even iets uh, uh, uh, achter de schermen bespreken. Zoals ik net zei. Maar ja, daar is natuurlijk al genoeg tijd voor, uh, voor de vergaderingen. Ja. En ik denk juist in het kader van transparantie en in tijden van uh, uh, polarisatie en dat mensen elkaar niet begrijpen, dan wil je juist politici zien die discussiëren en uh, nou, een beetje twijfelen, een beetje overwegen en niet zo hapklaar en heel fel al weten wat ze vinden. En dat mensen ook weten hoe ze ergens toekomen. Nou, dat was even mijn uh, korte kritiek daarop. Ja. Maar, nou, ik, ik, ik vraag me dat ook wel eens af. Want ik heb ook wel eens het gevoel... we hebben dan uitgebreide dus, eh, commissieavonden... en dan hebben we lange vergaderingen... en dan wordt er uitgebreid gediscussieerd over dingen. En dan denk ik heel vaak van... Ja, moet dat nou echt maar weer een bespreekstuk worden... in de volgende vergadering? En dan wordt alles nog een keer dunnetjes overgedaan. Um, ja. is het, eh, voor belangrijke punten kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar ik denk als je dan zo vaak bij elkaar bent... dat je in de commissievergaderingen al zit... en dan heb je nog een presidium wat eh, de dingen regelt... Eh, moet, ja. moet je dan zo vaak schorsen? Dat ja. totaal ja. onverwacht naast elkaar tegen nou ja, elkaar staat. En, en, en ik denk dan natuurlijk ook dat dat misschien iets met, met de sfeer te maken kan hebben... of dat, dat, dat mensen dan geen vertrouwen hebben dat het er goed uitkomt... als je dat onder de microfoon uh, uh, doet. Maar ja, goed. Uh, uh, het, het, misschien zijn de, de spanningen weer wat hoger. Dat weten we natuurlijk niet uh, heel goed. Um, het, het ging dinsdag ook, en uh, dan gaan we even naar het stukje inhoudelijk, uh, naar het algemeen. Het ging dinsdag ook weer opnieuw over de, de viskarren die je natuurlijk gaat transformeren naar kiosken. Dat is nu officieel uh, geaccordeerd door de, door de gehele raad. Uh, dat de huidige standplaatsen, uh, uh, dat die locaties worden aangewezen van nou hier zou een modulaire kiosk, dat is dan verplaatsbaar en ook duurzaam, want dan hoeven ze niet... Elke dag meer vanuit Noord uh, heen en weer te rijden. Ja. En uh, vanaf het industrieterrein met uh, van die diesel tractoren... die <laughs> volgens mij in veel gemeenten al niet meer mogen. Dus, um, uh, ook in dat kader natuurlijk uh, nou ja, denk positief uh, dat daar nu in uh, overeen is gekomen. Um, ook unaniem dus weer. Hè, want voor de vakantie kwamen ze er nog niet helemaal uit. Ja. Um, er is nu wel een amendement aangenomen van... Hey, de gemeente wil de eerste Draadhuisplein en Badhuisplein uitsluiten van die locaties. Van, nou, Daar kan het niet. Want daar is nog ontwikkeling gepland. Uh, Raadhuisplein met de pleinindeling. En nou ja, Badhuisplein, omdat dat vanaf 1987 al het idee is. Um, en in het abonnement stond om toch die twee locaties mee te nemen. Uh, Raadhuisplein helemaal. Dus die wordt nu ook aangewezen als geschikte locatie. En Badhuisplein, wel rekening houdend <coughs> met, uh, met, met de ontwikkeling daar. Maar wordt in ieder geval niet nu al op voorhand uitgesloten. Dus in die zin is er... De ...iets veranderd met het eigenlijke voorstel van de gemeente. Uh, wat ook vrij snel werd afgehandeld... ...was eigenlijk het hele evenementenbeleid. Ja. Wat uh, natuurlijk sinds uh, 2006, uh, uh, 2006 dateerde... ...en nu uh, dus een nieuwe actieplan en uh, nieuwe normen krijgt. Uh, het ging ook nog wel even over geluid. Hè? Dus hoeveel geluid mag uh, elk evenement maken. Uh, en uh, ja, de lijn blijft uh, niet meer geluid dan noodzakelijk. Dat is natuurlijk ja, wat is noodzakelijk... Maar wat, wat nu is afgesproken, en dat maakte de wethouder ook wel duidelijk... want dat is toch wel iets waar meer partijen vragen bij hadden... van ja, de, de overlast moet natuurlijk niet uh, te veel zijn. Uh, er wordt nu per evenement en per vergunning... wordt een aparte geluidsnormenparagraaf. Dat is nu al voor een deel zo, maar er worden ook echt eisen gesteld... van nou, bij dit evenement mag het echt niet harder dan dit... want dat is bijvoorbeeld een categorie C-evenement of zo. Dus... Ja. Uh, er komt er, en dan wordt er dan ook uh, wat strenger op uh, gehandhaafd. Want de, dat was het, uh, uh, op, de, op de avonden natuurlijk zo voor de insprekers. Ja, dat is prima. Uh, ik woon aan het Raadhuisplein. Uh, ik heb er zelfs niet zo heel veel uh, moeite mee. Het hoort nou helemaal bij een, een, een feest. Maar ik kan me wel voorstellen dat ja, uh, als er om uh, s'avonds laat... De, de, de, de mensen nog uit hun bed dreunen, dat ze dat minder fijn vinden. Maar dat iemand wel zegt, ja, het klopt het circuit wordt natuurlijk ook continu gemeten. wat van ja, eh, geluid ja. afkomt. Nou ja, kijk, dat, dat handhaving. natuurlijk elk evenement wordt uh, gehandhaafd. Maar of dat nu ook extra op wordt gelet. dat, dat was dinsdag eigenlijk niet echt uh, besproken. Okay. Het zou kunnen dat dat in de commissie naar voren komt. of dat dat gewoon in het, uh, in het stuk staat. Uh, dat weet ik niet volledig. Uh, wat dinsdag trouwens ook nog. Uh, en dat dan even afrondend. Uh, nog ook wel een opvallend uh, onderwerp van gesprek was. is dat je. Je kan nu parkeren op straat en dan al niet meer betalen met contant geld. Maar voor de parkeerterreinen P-Zuid en LDC, die apparatuur wordt nu ook vervangen. En dan was nog even de vraag, willen we daar wel cashautomaten voor, uh, voor behouden? Nou ja, Zand wordt voorop en OPZ en ook Zee zeiden van... nou, dat willen we nog wel uh, in het kader van gastvrijheid en toegankelijkheid. En ook natuurlijk de Duitse toerist die nog veelvuldig met contant betaalt. Uh, om dat wel in stand te houden. Maar uh, de rest van de raad zag er eigenlijk niks in. Uh, wel natuurlijk... ze begrepen waar het voorstel vandaan kwam. Maar contant geld wordt nog zo minimaal gebruikt... dat het eigenlijk meer zou kosten... dan dat het oplevert... of dat het je toegankelijkheid uh, uh, bevordert. En ook de PVV zag uh, risico's voor uh, vandalisme... en ook uh, de kosten voor onderhoud... Uh, waren reden om uh, niet mee te gaan hierin. Dus uh, je kan straks nergens meer... met uh, cash betalen in Zandvoort als je parkeert... Dat is eigenlijk uh, de conclusie. Nou ja, de, het sociaal minimum is verhoogd. Dat is natuurlijk besloten, hebben we in het begin van het uur over gehad. En dan ging het nog even kort over het fietsparkeren. Um, op, de op de boulevard de Forvage, Dat gebeurt natuurlijk zomers heel vaak. En ik uh, werk zelf ook bij een strandtent... waar ik dan ook gewoon mijn fiets neerzet uh, beneden of boven. Uh, wat ook op dat stukje boulevard is. En nu in het huidig plan zijn geen plekken ingetekend... van ja, waar komen die fietsen dan wel? Want de wethouder zegt... Deze boulevard moet onaantrekkelijk worden gemaakt voor fietsers... want dat is nou de uitstraling die je op die plek wil hebben. Maar hij gaat wel kijken, dat zei hij eerder al toe... naar tijdelijke plekken in het hoogseizoen op andere locaties. En dat was eigenlijk voor de andere partijen uh, genoeg... Uh, uh, om niet mee te gaan met het voorstel van Jong Zandvoort, wat ook weer werd gesteund voor OPZ en Z om nu wel al locaties aan te wijzen... en in ieder geval onderzoek daarna te doen. Dus uh, ja... En volgende maand zien we wel weer, want dan staat het bad Badhuisplein op de agenda. Dus uh, het is nooit saai. Ook niet komend jaar, want de verkiezingen komen eraan. Dus, uh, en misschien moeten we nog ergens asielzoekers opvangen. Er dus uh, ja. valt genoeg te doen de komende tijd. Er valt genoeg te doen. En uh, ja, Roy, daar zijn we alweer aan het einde van de uitzending. Oké, okay, en uh, Jelmer, uh, laten we iedereen bedanken. Alle deelnemers die meegedaan hebben. Geoloogman en Hans Botman voor de redactie. maar jij bedankt voor de techniek en het meepresenteren. Uh... Ja, en Roy Dong ook bedankt. <laughs> en waar gaan we naar het luisteren ter afsluiting? Ja, dit, dit is dan de Golden Earring met Radar Love. En dat is natuurlijk een nummer wat, je, wat niemand ooit nog gehoord heeft. Omdat het zo hoog genoteerd staat in de top 2000. En uh, gewoon een heel populair nummer is. Maar afgelopen week uh, kwam in het nieuws dat zij nog een keer op afscheidstournee gaan. En een onderdeel daarvan, uh, met optrainers, uh, speelt ook de Golden Earring uh, een paar shows. En die waren binnen enkele uren uitverkocht. Nou ja. Populair blijven ze in ieder geval. En ze waren laatst volgens mij ook op tv... en dat was een heel leuk interview. Maar hier is Reda en dan zijn we de volgende week weer... met andere presentatoren, maar hetzelfde programma. Tot de weekend. all night, wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my hear. Yeah